Middernacht, maandag 18 november. Mark Visser met het NOS-journaal. Aan de grote radio- en tv-actie voor de Filipijnen... doet komende dag een groot aantal bekende Nederlanders mee... onder wie minister Bussenmaker, Karin Bloemen, Guus Meeuws en Marco Borsato. De minister zit in het belpanel waar mensen hun donaties kunnen doorgeven... net als de oppositieleiders uit de Tweede Kamer.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 De politie wil het verhaal tegenover de NOS niet bevestigen. Er waren geen concrete aanwijzingen dat Sint gevaar liep... maar ook wij waren op de hoogte van de Pieten-discussie... zei een politiewoordvoerder bij RTV Noord. Bij de landing in de Russische stad Kazan... is een Boeing 737 van Tatarsan Airlines verongelukt. Alle 50 inzittenden zijn om het leven gekomen.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 Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Minimumtemperatuur tussen min 1 in Limburg en 6 graden op de Wadden. Overdag opnieuw een grijze dag. In het zuidoosten en oosten ook af en toe zon en het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound.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 Ja, welkom bij de Echte Janne, de radio-show van Poon. Mijn naam is Jan Heemsker. En ik ben Jelmo Klo. oftewel de kutkebouter. Ja, want Jantje Roos is steeds undercover. Beeld bij het geluid, heb je op Echte Janne De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt gaan bellen met de voicemail op nummer 06-3000-9009. Dat is 06-3000-9009. Ja, een Echte Jan, dat ben je of niet, dat is genetisch bepaald. Dus geef je geen geld aan Giro555... omdat je bang bent dat het aan de strijkstok blijft hangen. Of dat je vindt dat je zelf al veel te arm bent... en laat je dus die mensen mag zoals de fans van Nick en Simon en 60% van de rest van de Nederlandse bevolking, dan ben je een ontzettende Johan. Zo is dat, uh, jammer. Heb jij over overgemaakt? Nee, natuurlijk. Ja, ik ook niet, hoor. Laten we even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan is geweest. Hey, jammer! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we ik vandaag even beginnen met uh, dievertje blok. Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Stoomboot legt aan in Groningen. Sinterklaas heeft nieuwe staf. En Pieten komen aan in Pietenhuis. Ja, schittert Ja, kloot. Met geen woord reppen over het complete wat de Pieten opheft, maar wel Sinterklaas een zwart paard geven. Dan heb je humor, dan heb je ballen... en dan heb je scheid en De pro en contra... pro en contra Piet-activisten. Wat een klote woord. Hoera voor het Sinterklaasjournaal... en het onverslijtbare boegbeeld Diewertje Blok. Ja, en Nelly Kroes... Mag ik de stelling verkondigen dat doorgewinterde politici na moeten denken voordat ze van die one-liners debiteren? Gaf partijicoon Bolkestein en tweede kamerlid Mark Verheijeren nog eens even extra van langs, omdat ze het had gewaagd zich liberaal te kritiseren. Als doe jij het even, zal ik het even voor ja, doe doen. Even? Ja, vind ik handig, Komt ie Hij heeft Nelly Kroes dus, hè? gaf partijen bolken volkens aan de Tweede Kamerlid Mark vrijer er nog eens extra stevig van langs. Omdat ze het hadden gewaagd zich liberale kritisch uit te platen over de vrolijke federalist Giever Hofstad. En dat kan niet in de VVD tegenwoordig, die immers tegenwoordig. Uh, Zoet kwispelend aan de lijn van Brussel wandelt. Op weg, vrienden Liberalen naar de politieke Unie. Nou ja, je weet wel waar je voor staat voor de verkiezingen voor het Europese parlement. Mevrouw Kroes is een enorme Johan. En de rest van de VVD ook. Hey, Alve nee, Mark mij. Vind je goed gedaan? Dankjewel. Dankjewel. Pak jij de volgende? Dan? Nee, nee, jij volgende, de volgende. Pakket pakket de volgende ja. Wil je hem nog een keer voor La de ne neertrappen pas in Schengen, omdat er zijn de prikken die zijn opgezet. Nou, dat was Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, en als we geen stel mogen geloven zegt hij dus hier in allerlei andere vreemde talen... dat hij geen vrij verkeer voor Bulgaren en Roemenen naar de Europese Unie wil. Althans, nog niet per 1 januari. Waarom? Je kunt er economie gissen, maar laten we God op onze lucht knieën danken... dat er voorlopig geen nieuwe golf van Oost-Europese arbeidskrachten maar markt moet overspoelen. En dan moeten we maar eens kijken wat minister Asje daarvan vindt. En bovendien maken ze dan waarschijnlijk weer de pleiter. Ik ben miljarden aan toeslagen. Maar goed, vooralsnog is Barroso dus. En, en Jan, ja, maar dan maar even. Ja, vind ik wel. Ja. Bram Moscovic. Iedereen heeft zijn voordelen. Ja, want je moet er toch van hem houden, die Malle Moskou. Nu blijkt weer dat hij heeft geschikt met de staat voor een bedrag van... jawel, 2,5 miljoen euro, achterstallige belastingen en boetes. Nou, als je dat kan missen, dan uh, hoef je je geen zorgen te maken... over de geschrapte pleiter. Gold diggers is landen, lak de nagels, onthaarde vagina's... Bram is back in town. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan, echt Jan, echt Jan of Johan. Nou, daar gaan we mee. Hij heeft een VWO-diploma en hij is schrijver. Je mag niet in zijn haar zitten, maar waarom zou je ook? een hartelijk welkom voor onze hoofdgast manno, Boezemoer. Dank, dank, dank, dank, dank. Daar is dank, hij. Dank. Jawel, jawel, jawel. Ik heb trouwens geen VWO-diploma, maar een HAVO-diploma. Mijn oh. hoofdpersoon heeft een VWO-diploma. Oh ja, oh. Maar ik dacht dat het autobiografisch was. Kijk, ja, deels. Deels ook. Dan krijgen we dat gedoe weer. Dan gaan we ja. dus de hele uitzending moeten gissen wat er nou wel precies, waar is. En waar precies, precies. Goed, ik, goed. Ik vond het ook al zo ongeloofwaardig. Oh. Oh. maar met nou, VWO? Ja, ja die, die bestaan niet. Nee, wij niet. Nee, ja, maar uh, We hadden het net al over Moscovic. Uh, in jouw boek mm. heeft jouw hoofdpersoon het over een strafpleiter uh -huh. die hij ontmoet. En dan... Volgens mij noemt hij geen naam. Nee, nee, nee, hij noemt nee, geen nee. naam, maar hij gist wel. Hij zegt namelijk wel, waarom die nou, politicus? Hij gist niet, hij weet het. Nee, Alleen sorry. hij laat het zien. Ja, ja, precies. Maar, nou gaan wij dus gissen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Is dat, bedoelde hij in Mosco? Nou, dat, dat laat ik aan de verbeelding van de lezer over. Maar jouw broer had wel een advocaat, en dat is ook in het echte leven. Uh, ja, maar dat gaat hier totaal niet om. Nee, nee oké, okay, gaat... maar jouw broer had... Dan gaan we even maar naar het dat echte was niet leven. Moskowitsch. Oh, oké, okay, niet Moskowitsch. Leu. Nee, dat zo, niet. Was het was een geestig toeval niet. geweest anders. Ja, He? daarom, daarom. En dan gaan we verder met belangrijkere zaken. Nou, uh, mannen, mannen, er zijn geen doden gevallen bij deze klas in tocht. Twintig uh, <laughs> zwijgende mensen en uh, zaterdag een paar honderd demonstranten. Maar in Groningen had je dus uh, SWAT -piet, hè? de, de, de, de, ik de Kevlar piet. Ik daar. hoorde het, ik hoorde het. Piet Papouf. Ja, dat is ongelooflijk. Is dat niet mooi? Ja, ze zouden gewoon wapens moeten trekken als het aan mij ligt. Ja, hè? Zij huh? zouden ze wapens hebben gehad. Ik zou me zeggen: gewoon echt kogelvrije vesten en, uh, en, <laughs> en. Weet je wel, helemaal guns overal in die pieter pieten pakken. Ja, ik zie je wel voor. Oh, pietenmutsje. Maar, maar ben, uh, ben jij. Uh, ik denk dat als, je, als jij daar als, als, als pietenactivist een beetje ludiek in was gesprongen of zo, dan hadden ze je gewoon omgelegd, joh. Ja. Ben jij pro-piet? Uh, ik, ik heb daar eigenlijk geen mening over, omdat ik me er niet echt. Eigenlijk op het, uh, het, uh, ik heb ik, ik weet nog niet hoe dat allemaal in elkaar zit, via, al die dingen. Via uh, Sinterklaas? Uh, via ja. Met, nee, van huis uit hebben we nooit Sinterklaas gevierd. Is dat Haram? Nee, uh, nee het, het bestond gewoon niet. Nee, nee. Net nee, zoals verjaardagen niet. deden wij ook. Niet? niet. Nee, ongelooflijk hè. Wow. Hm. Hm. Dat is als kind verschrikkelijk. bal? No, ja. Wel, wel, ja. Suikerfeest had je dan? Ja, dat, dat dan weer wel. Drie ja. dagen lang. Ja. Ah. Maar ja, ja dat natuurlijk ook geen. Het toch een beetje alsof je niet vindt dat het opweegt tegen het verlies van een stapel cadeaus. Nee, ja, die waren het toch niet. Nee, als kind wil je natuurlijk heel veel cadeaus hebben. Ja, hè? ja, ja, ja maar maar de, de, die Nou die je ik nou steeds wel trouwens. Hoor. Ja, precies. Ja, maar jij, jij, jij, je voelt je niet bezwaard nee, al, niet. door, door, ik, door, ik, door ik de piet. Ik vind pieten. het nu wel gewoon lekker. Ja, maar jij, jij voelt je ook niet gediscrimineerd. Nee, ik totaal niet. Nee, je bent ook niet echt. Nee, ik ben niet en, echt nee, zo niet zwart. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, ik ben een beetje licht. Een beetje lichtbruin. Ja, en als ik twee weken geen zonnebankje neem, dan ben ik net zo wit als jij. Ja, precies. Nee, dus je voelt je niet. Jij wel? Wat nee, denk je? Ik, vind het, ik vind het belachelijk. Nee, Wij ja, ja, zijn ja. al wekenlang allerlei ja. perspectieven aan het verzamelen... Ja. op de Sinterklaas- en eh, Zwarte-Piet-kwestie. Dus, eh, maar het is heb... toch wel ongelooflijk. Er is er zoveel gezeik over, ja. hè, over Dan... iets wat niet... Sorry kinderen, jullie slapen toch wel. Wat, ja. Iets wat niet bestaat. Het ja. is een sprookje. Ja, ik voel me er ook niet ja. gediscrimineerd ja. door de Efteling... omdat ze het laven rond hebben lopen ja. daar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik als kutkabouter. Ja, Kleine kutkabouter. Ja. Ja, ik voel me daar niet door nee Ik ben gewoon een kutkabouter. <laughs> ja. eh, ik zou daar als ik jou was wel onder leiden. Hoe ja? ja. vindt snijderen het trouwens? Ja, die, die voelt huh? zich denk ik wel. Ja, ja, ja, voel je, voel je dat verbonden mee? Die voelt wel bedreiging, denk ik. Ja, maar dat je dus, dat je dus als volwassene in de Efteling komt en je loopt onder zo'n dingetje door en je mag ja. niet in de attractie ja dat is dat wel dat, daar, maar dat, dat is veiligheid dat snap ik wel ja, ja maar ondertussen ja, ja, nooit piton, in de python geweest, geweest. Nee. Dat is erg hoor Ach, laten we doorgaan want het wordt nu heel persoonlijk ja, goed ja. Ja. Ja. <laughs> uh, morgen begint de tv actie voor de filipijnen heb jij al wat gegeven? Nee, nog niet helaas. Nee. Ja, de maar de royalties bent nu om... van mijn boek zijn nog niet binnen. Nee, die nee, nee, komen maar... pas in mei uh, binnen, weet je. Wel. Maar je begint nu wel een BN'er te worden. Ga je uh, ook in het panel zitten? Zo'n panel belpanel. Ja, wat moet je dan eigenlijk doen? Ja, moet doe je, je met de de de gelul, mensen ofzo? aannemen zeggen: "Ja hallo, met met, met, met nou uh, ja, nee, 5 cent leuk dat u belt. Hoeveel wil ja, u noteren?" Nou, uh, dat, dat wil ik wel doen. Ik heb vroeger in zo'n uh, callcenter zo gewerkt. Ja. Ja. En toen moest ik Duitse loten verkopen aan Nederlanders. Dus dat is echt Of die hele ene Duitse loterij met mega megaprijs, ja. NKL-lood of zoiets. En ik verkocht ze ook gewoon nog. Wauw. Ja, het was hartverscheurend. Want je moest die mensen dan. Je wist vertellen. dat je was. Ja, ja maar... precies. Want je moest die mensen dan vertellen van dat ze er ieder moment uit konden stappen. Maar ze zaten er gewoon een jaar aan vast. En dat kostte ook serieus geld. Ja, wat was het nou? 35 euro per maand. Oké. Okay. En, en je, maar maar een, het, het waren wel van die mensen die dan in zo'n lijst kwamen te staan. die daar vatbaar voor zijn, weet je wel? Die zijn, <laughs> hè? Denk ik dan. Maar ja, het waren ook niet echt. Nou, ja, sorry dat ik het zeg. Het waren niet echt. Uh, slimme mensen. Nee. Nee. Nee. nee. nee. En die wel, wel domme mensen die graag rijk willen worden. Ja, dat is. Dat is ja. Prime beef is ja. dat. Ja, dan moest je zo'n hele lulverhaal oplezen, weet je wel? Ja, wat was dan de pitch? Ken je hem nog, had je ook? Doe je hem nog? Nee, de NKL-loten, dat is het enige wat ik weet. Nee, ik weet het allemaal niet meer. Okay. Ah. Dus ja, maar goed. Moet, heb jij wel eens trouwens in zo'n panel gezeten? <laughs> Want jij, bent, jij bent natuurlijk de enige BN'er in dit hok. Het echte BN'er. Uh, nee, ja, nee, ik heb wel een keer, uh, wel een keer in zo'n soort live-uitzending gezeten... voor, uh, weet je wel, voor de, de donor gedoe. Ah, uh, en ja ook, en, ja of, of nee, of hoe weet ik veel wat. Dan moest ik dus mensen gaan bellen die ik weer kende. Die echt bekend waren, zeg maar. En dus, dat ze dan in hun uitzending... Ik heb op Wilfried toe toegebeld. Gevraagd of hij uh, iets in uh, Football international wilde zeggen. Daarover. En levert hij zijn uh, organen in na zijn dood? Uh, dat weet ik niet. Nou, ja, ik zou best, uh, best uh, Wilfried Genee zijn uh, mm. hart willen hebben. Maar ze mm. lever niet. Nee, <lacht> die arme schat, die drinkt helemaal niet veel. Dat is Die gaat alleen karaoke doen. Gek, gek. Goed zo. Nee, maar, ja, dus ik heb wat één keer gedaan, ja. Nou, dik wat te betalen trouwens ook. Nee, ja, niet waar. maar hey, even nog: die, die, die, die Filipijnen. We hebben morgen dus een TV-actie. Heb je het meegekregen? Nee, dat deed nee, nee, nee. ik ook niet. Maar wat ik wel ervan weet, is morgen om zes uur gaan ze los. Ze duurt 18 uur. Nee, s ochtends. <laughs> en het duurt 18 uur. En ze op alle tv kanalen zo ongeveer. Is, wat vind jij daarvan? Is dat, is dat heel goed zodat we er niet onderuit kunnen? Of is het misschien een tikje overdreven? Ja, nou ja, ik vind het wel oké okay als je mensen hè, wilt helpen. Ik ben zelf ook in 2009 naar Malawi geweest met Edukans. Uh, dat is een of andere um, uh, hulporganisatie die scholen bouwt in de hele wereld. En um, nou ja, ik vind uh, als, als ze mensen moeten helpen, dan moeten ze dat doen. Maar om zes uur ochtends? Dat is wel ja, maar dat een... denk nou, ik ook. Je weet nu toch wel, er zijn wat, wat, een paar eilanden voorkomen plat gegaan door een tyfoon. Die mensen hebben niks, die gaan kapot, daar enge ziektes breken uit... Uh, dat is toch wel reden genoeg om even een paar tientjes over te maken ja, naar nou, ja. het Giro-nummer. Ja. Nou, en dan bouwt. zie je al vooral van die kindjes, hè? Is dat je dan opgevallen bij die reclames ja. met, met allemaal schaafwonden op hun gezicht en zo. Ja, het is toch ook gewoon. Toch uh, ja. vinden die tv-makers ook leuk? Hebben ze ideeën deze wat goeds hebben gedaan? Ja, ja, dat is ja. ik vind het een ik, nou, ik vind het toch borderline hysterisch om vier televisie net 18 uur, hm. weet je wel. Hm. Oké, okay. maar ja, komt dat geld wel daar, weet je wel? Dat is altijd de vraag. Wat, dat was de vorige keer bij met serie of zo. Nou, ja, Haiti, bedoel, ja, werk veel waar. Maar al, al dat geld komt niet bij die mensen die het, uh, het hartstikke nodig hebben. Wat het zeggen dat zeggen ze. Van die staatshoofden, weet werk veel van die corrupte corrupte mannen die aan, aan de hoogte van ook. Ik geloof niet die... per se dat er in Filipijnen hele corrupte staatshouders nee, zijn. Dat, nee, maar het is altijd zo'n rompslomp van waar het geld naartoe gaat. Ik bedoel, dat weet je toch niet. Als jij Geld straks gaat uh, storten. Waar gaat het heel ja, exact heen? Ik weet, exact, ik, ik weet een weet. ander ding wel zeker: dat als ik het niet stort, ja, okay, dat is waar. dan komt het er zeker niet. Nee, dat is waar. Dus uh, ik, ben, ja, ik geloof nog steeds in de goede van de mensen. Morgen om 6 uur. Hop. Maar uh, nou, goed, uh, lieve organisatoren van de, van de, de Grote Filipijnen-dagmorgen. Uh, uh, man heeft zojuist gezegd hier, uh, dat hij hier best uh, bij jullie per panel wil komen zitten. om. Hij kan mensen heel goed geld ja, uit, uh, uit de. En dat heeft hij al bewezen. Goed zo. En dus, euh, nou ja, ik zou zeggen, maak van dit briljante aanbod... hartstochtelijk gebruik. Oh, weet je wat trouwens erg was? Die, Nick en die Simon, hè? Ja. Van Nick en Simon. Heb je dat meegekregen? Die, die, die, die, die, die, die arme schat, die gekke Volendammer... die zegt dus gewoon tegen al zijn fans hè, op Twitter... zegt hij, nou jongens, allemaal lekker geven morgen... krijgt hij me toch een zootje fascisten over zich heen. Zeg. Van, Waarom en, inderdaad, dat... die ook allemaal zeiden... Van, het blijft allemaal een strijkstok aan... en we zijn ook hartstikke... Ja, ja, ja. Van die mano's. moeten die mensen nou, gewoon een stevig huis bouwen... En, Erger. Ja. Ja. Arme Simon, ik zou echt mijn fans gewoon wegdoen. Ik veer het je. Ja. Ja. Ja, ik koop alsjeblieft mijn plaat niet meer. Ik zoek er maar iets anders om fan van te zijn. Hm. Heb je gehoord van de islamitische al -Hura? Alhura nou weer? Alhura, universiteit in de. Nou, universiteit was niet eens een echte universiteit in Den Haag. Maar die wordt verdacht van het vervalsen van ruim 100 bachelor- en masterdiploma's. Zo, doen ze goed. Kijk je, Kijk, ik er ook wel eentje van. Heb jij er zo eentje? Ja, nee, ik krijg ideeën. Ja, ja. Maar wat voor gelul nou weer? Het komt eigenlijk een beetje neer op hetzelfde als bij de vorige school. Dat al. Ik is naam weer vergeten. Maar het is dus niet eens officieel erkende universiteit te zijn. Die geven dus maar vrolijke diploma's uit. Ongelooflijk, maar hoe kan dat dan? vervolgopleiding van de, de, de, de middelbare school in Rotterdam, denk ik. Ja. Geen idee. Maar jij, in jouw boek heb je het er ook over dat je hebt ook een beetje lopen met jouw hoofdpersoon dan. Hè? Ja, ja, nee maar... Ja, ja, dat heb je zelf je, ook wel gedaan. Het, nee, moet je het echt niet doen. Dan, ben je, dan krijg je volgens mij echt een hé. E. Nee, die heeft zitten zoemelen ja. met, met zijn, met zijn VWO-diploma. Heb jij dat, dat niet gedaan? Dat heb eigenlijk meer gedaan om, om, voor het dramatisch element. Want je moet niet een hoofdpersoon creëren die met gemak zijn VWO-diploma haalt. Nee, het een moet een zijn, beetje spannend he. blijven. Ja. Dus jij hebt het wel met gemak gehad. Nee, met mijn havo diploma niet. Ik ben twee keer blij. Even zitten. Oké. Okay. Ja, en keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw omdat ik het zo leuk vond op de middelbare school met al die meisjes en zo. Ja. Ja, nou, ja, daar en... was ik me te veel mee bezig geweest. Maar uh, uh, het examen, dat, uh, dat heb je gewoon... Ja, ja ik ging, ik ging, ging be makkelijk. best heel goed in. Ik, had, ik zat er heel goed voor dat jaar. En uh, voor de rest een beetje geleerd. Maar was het een, een uh, islamitische school? Of, nee, uh... nee, het was een hele deftige school. Dus dat in. is wel hetzelfde als in ja, het boek? Ja, dat is wel, dat is wel zo, uh, zoals in het boek beschreven okay. staat. Ja, ik, ik, krijg je iets, uh, ik, ik, ik weet best dat je je helemaal niet vereenzelvigt met, uh, met het islamitisch onderwijs of zo. Nee. Dat moet je ook vooral niet doen. Nee, ik, ik ben er ik ben er zelfs een beetje tegenstander van. En, en uh, wat dan ook. God, het godsdienstig onderwijs. Ik, ja. ik uh, Scholen. Je moet, je moet niet naar een school willen gaan. met. Uh, alleen maar personen die net zo'n achtergrond hebben als jij, omdat je dan niet van elkaar leert en zo. En uh, mm -hmm. uh, als ik, uh, net zoals die islamitische school, of, of, of joodse school, of Christes, uh, uh, christelijke school, uh, het moet allemaal een beetje gemengd zijn. Want dan uh, kom, je, kom je met elkaar in aanraking en dan, uh, dan vergroot je vergroot je, uh, je horizon ook. En ja. vind ik veel leuker dan uh, op zo'n school komen met alleen maar uh, islamitische kinderen of uh, alleen maar, uh, snap je, ja. We gaan, oh, het helemaal. We, gaan, uh, we gaan hier voor het eerst even... dit, dit, dit, dit nu al fascinerende interview onderbreken... om even naar uh, het is heel erg leuk te gaan. Wat is namelijk het geval? Ja, we hebben we nooit hebben, gewanhoopt. En nee. onze zoektocht heeft vrucht, ge, uh, uh, vrucht geworpen. We hebben weer een weer bij, echte Janne. Ja, weer. weer weer, weer. weer. Een hartelijk welkom voor Gerrit Vossers... van Weerstation Lichtenvoorde in de Achterhoek. Ja, precies. Een hele goede nacht, Gerrit Vossers. Ja, een hele goede nacht. nacht. Uh, Gerrit, we hebben er een tolk mee. Uh, Jan maar komt namelijk ook uit, uh, uit de Achterhoek. Dus Gerrit, kunnen gewoon, kom tolk uh, met. Uh, ik kom namelijk... Nou namelijk ja, u de achterhoek, Dus ik dus, kan alles uh, gewoon vertalen. Dus uh, ja, doe maar. Heel mooi. Ga Gaan ja, maar, ja. jullie maar gewoon praten. Nee, begin jij met de vraag, vertaal oh ja. ik het. Ja, we, we hebben gezien dat jij uh, op Dumpert, sta je nu, je bent ja. ineens een bekende achterhoeker we en een bekende Nederlander. Dumpert, om, die, uh, ja. Ondertussen uh, beroemde achterhoeker geworden ja. bent. En uh, dat je dus het uh, dus, uh, weer constant onderbreekt, omdat er tractors voorbij komen. Dat je het weer dus steeds onderbreekt, omdat er steeds van die tractors langskomen. Ja, er komt wel heel, heel langs, ja. En dat was op dat moment zo. Maar dit is al een beetje een oud filmpje. Dat is in, uh, ik heb even teruggekeken, 3 juli opgenomen. En toen was toen toevallig druk met trekkers op de weg en ik denk ja het weerbricht uh, dat weet iedereen ook wel ik denk lok dus wat anders tussen deur gooien. Dit ja. ja. is dus een filmpje van 3 ja. juli ja. en uh, dit was toen uh, Ja, Ja, ik versta het wel. Ik, denk, ik, ik vertel het, ik vertel ik, het alleen even. Ik, ik, je, moet, je moet mij vertalen, hè? Niet, ik ga het, oh, het niet okay. meer zeggen. Luister, uh, uh, uh, uh, Gerrit, uh, ja. ben je nou eigenlijk officieel weerkundige of gewoon een malle boer met een barometer in de tuin? Ben je gewoon een boer of een, uh, of, of, of een weerdeskundige? Of een metrioloog. Een metrioloog of, of logie? Ja, ben logisch met weer bezig. Ja, eigenlijk is dat uh, ja, het is zo gegroeid. Ik weet ook niet. Ik, heb, ik denk dat ik het uh, heel vaak goed heb. Anders, uh, zal ze anders bellen? Oké, okay, ja. maar hoor. Uh, Gerrit, wij, wij hadden voorheen, hadden we, een tijdje geleden, hadden wij en Weerman en die had uh, holistische lange termijn voorspelling en we zijn er nooit precies achter gekomen wat dat dan is. <lacht> maar wat is jouw geheim? Ja. Wat, wat kun je nou ja. wat, wat goed? Wat zijn jouw specialiteiten? Ik ben natuurlijk een Achterhoeken toch? Dus dan, dan ja. kijk je toch gewoon uh, hoe, hoe de zwaluwen uh, vliegen. Vliegen ja, en waarom meer bestand en, en je kunt ook zien wat uit het westen de wolken eraan komt. en Van alles maar gewoon logisch nadenken ja. en, en dicht bij de mensen staan. Juist, en niet de ingewikkelde. Je hebt geen, geen nee. computer met weerkaarten en en, en, en uh, dat, dat wel voor een oh. langere termijn. Die dus oh. oh. wil natuurlijk op langere termijn wel wat weten. Maar verder, zijn, uh, gewoon, uh, ik heb liefst tussen de drie en de vijf dagen maximaal. Ah, nou, okay. Aankomende week, we worden het? Ja, zeg het maar. Ja, aankomende week wordt het uh, kolder, hè? Nou, oh, de... kijk, prachtig, ja. daar heb je wat aan. Klaar, <laughs> meer jij niet nodig. Ik weet niet wat nou, woord nou, wat kolder betekent. Uh, het wordt kouder. Oh, het kouder. Het wordt kouder. Jelmer, okay. okay. ja. ja. even de buitenkraan aftappen, dan mag je niet vergeten. Ja, even de, even de buitenkraan aftappen. Oh, kut. Ja, dat is belangrijker nu. Ja. ja. ja. ja het gaat vriezen. Ja, elk jaar. Kijk, dit zijn praktische zaken waar je van hebt. Ja, nee, precies. Uh, en en uh, je moet ook in de jacuzzi even leeg laten, laten lopen, Heems. Heb ik niet? Oh, nee. Hey, uh, Gerrit, hoor eens. We krijgen ongetwijfeld weer een horrorwinter, hè? Nou, dat weet ik niet. Ah, verdomme. Nee, het nee, is, is gewoon eerlijk. Ja, eerlijk. Ja. Rechterzee, uh, achterhoeks, nee, nee. ik weet het. Maar uh, wat dat krijgen het? we dan wel van winter? Uh, een kwakkelwinter net als vorig jaar. Dan maar nog een toe. Uh, geen witte kerst? Uh, geen witte kerst. De Elfstedentocht? Ook geen Elfstedentocht. Verdomme. Daar gaat en niks aan, hè? En waarom wordt het een kwakkelwinter? Dat ja, is een uitstekende Omdat, vraag. Ja. Omdat het nu deze week al een beetje gaat vriezen. En als het zo vroeg begint, dan is het meestal uh, goed mist. Meestal... En is daar een mooie spreuk voor? Is daar een mooie spreuk voor? Ja, meestal is ja. daar een spreuk voor, ja. zoiets. Ja, daar is wel een spreuk voor. Dan, oh. mag, ik, dan mag ik hem even heel snel opzoeken. Nou, doe maar even. Dan praten wij ons dus wel even die... door. Ja, ja even. dan moet ik even... Doe je wel uh, de volgende keer als ze bellen, moet je wel je spreukenboek klaar hebben liggen. Ja, ja, maar we wachten wel even. Kom maar. <laughs> de kostbare zendtijd van de publieke omroep, hè? Ja, ja ik snap hem. Ik snap hem. Ik Heb snap je hem al? Nou, even, even kijken. Even ja. Kieken, even ja. Kieken. Uh, ja Dup, dup, dup, dup. Ik zal er ons eens eentje verzinnen. Ja, uh, in november, ik heb ik hem. Ja, ja In november, hard begin. Dus het uh, hard dat betekent dat het komt. Ja, dat snap ik. In de winter, zoet gewin. Ah, dus in november, hard begin. begin in de winter, zoet gewin. Oké. Okay. Een uh, zoet gewin, dat is dus een uh, kwakkel zo, winter. Ja, een beetje. Ja. Ben je gewoon een beetje warmerig, beetje cleverig, ja, beetje een beetje klefferig, een beetje regenachtig. van natte sneeuw, ellende, winterbanden, <laughs> tractoren, nou, ook Zomerbanden. Goed, ja. uh, kun je al iets kwijt over de zomer van 2014? Nou, die begint uh, 21 juni. Ja, kijk, okay, zo. Zie je wel. <laughs> <Kijk, al. laughs> ik, ik zeg, we, zijn we er hebben een meerman erbij. Uh, we hadden geen <laughs> grotere contrast kunnen vind vinden met de vorige. Dat, nee. dat is een ding wat zeker is. Nee. Maar uh, heerlijk. Gerrit, kunnen we jou een enkele keren verbellen als we dringende weervragen hebben? Ja, dat mag altijd. Oh, dat is ontzettend lief, want wij hebben echt, Jan, zijn wel blij dat we een weerman hebben dan. Weer. Ja. ja, dat is helemaal goed. Dat is wel nodig. Ja. Het uh, weer voor de komende week is dus koud. Het is koud en als het uh, vroeg koud is, dan krijgen we een klamme zon, winter. Een klammer winter. Ja. Nou, lekker dan, dan hoef ik het uh, geen antivriezen in de boot te gooien en zo. <laughs> dat scheelt allemaal weer. Dan, dankjewel. En, en als het wel koud wordt, dan weten we wie het vinden, hè? Ja, dat is helemaal dan goed. Weet je, hè? Nou, hey, gaan. Ja, goed gewoon. Is er nog een bepaald soort goean. groeten in jullie? Ja, he, daar aan Goed gewoon. Ja. Oh, Sprek elkaar. Kom de schaar nog eens weer aan. Dat doen we. Doei, doei, doei. Doei. Yo. Mazzel. Doei. Echte Janne. Uh, Mano Boezamur schreef een boek over zijn tijd op de, op, op de VWO. Is het niet op het VWO? Het VWO? Ja. Volgens het onderwijs. Ja. Dat is niet waar trouwens. He. Die zit gewoon in de haven gezeten. Die gast zit jij de hoofdpersoon <laughs> zat op het VWO. En Jezus. hij was naast schoonmaken de enige Marokkaan op die school. We praten verder met onze hoofdgast. Ja. Dank. Hey, uh, even over je boek dan nu. Hè? De enige de vraag die je in het boek dus nooit aan een, uh, uh, aan een Marokkaan mag stellen... door als je zelf niet ook Marokkaan bent... dat is dus, uh, voel je je meer Marokkaan of meer Nederlander? Dus dat, laten we die meteen maar even doen. Ja. We hebben dat maar gehad. In het boek begin je te koken nu. Ja. Ja, ja, nee, precies. Uh, hier ook. Ik, ik heb hier een hele hete espresso. Wie van jullie twee wil tenminste jammer. gezicht krijgen? Jammer, jammer. Ja. Hij heeft, heeft toch al geen kans op de, op de vrouwenmarkt. En ik heb een heel kleintje. Uh, kijk, moet je eens horen. Als, dan... ik, ja. als ik in Marokko zit, dan weet ik van... Ja, hier kom ik vandaan. Maar als ik um, in Amsterdam uh, kom, dan weet ik dat ik daar ook vandaan kom. En dan ben je ja. geboren. Dus is een beetje, ja, precies. Ja. Maar als ik zou moeten kiezen, dan kies ik voor Nederland omdat ik een Nederlander ben. Mm -hmm. ja. ja, maar leg het... Maar, je je nou, moet, nee, vooral, het je je niet moet uit te helemaal niet boos Het is eigenlijk... Um, ja, je hoeft te doen. weet je wat het is? Het is eigenlijk net zoals kiezen tussen je vader en moeder. Openlijk uh, kan je dat niet zeggen. Maar achter... Wat? Ik doe maar, het toch wel. Ja, want... Nou, je, je vader Nederland of dus. je moeder. Nee, Oké, okay, dus, ja. dus het is eigenlijk het, is, nee, maar dat is dus het is eigenlijk voor jou een soort loyaliteitskwestie? Nee, zin, helemaal of... niet. Want ja, ik hoef me voor niemand te verontschuldigen of, of ja. te verantwoorden daarvoor. Ik bedoel, ik voel me net zo Marokkaans als dat ik Nederlands ben. Ik heb Arabisch bloed door mijn aderen vloeien, dat weet ik. Dat, dat komt ook door het verhalen vertellen. Ik heb een boek geschreven. Ik denk niet dat het zo 1, 2, 3 zou kunnen zonder dat Marokkaans bloed in me. Maar... Um... Ik ken toch niet zo heel veel Marokkaanse schrijvers. Die ligt dat aan mij? Ja, dat ja, ligt, je... ligt ah, aan ja, mij. Ja, ja, ja dat de literatuur, de literatuur ja. jongen. Ja, dat, dat floreert is en, ja. Heb je ooit pornografie pornografische Arabische literatuur gelezen. Zij dus nee, ja, waren nee. de eerst hoor. Ja, ik ja. wel. Ik, het het gaat best wel hè. Het Daar is de Playboy niets te vergelijken Nee, nee, ik, nee ik, zijn wij In Google ja, gewoon. Beginnelingen zijn wij nog maar Precies. <laughs> nee, maar. Nee, is het is inderdaad dit, dit, eigenlijk zeg je, je je bent net ook al een beetje met, met van ja, geboren is uh, aan de hand van de Islamitische uh, Universiteit. Van waarom zou je dat moeten hebben? Dat is te Je wil eigenlijk ja. gewoon een mengelmoes en zo toevallig ja. ben jij er eentje ja. die is samengesteld ja. uit ja. Ja. die twee culturen en Fuck it, wat is het eigenlijk? Nee, precies. Nee, maar goed, het is, het is nee, van dit de zotte eigenlijk om zelf dingen... Kijk, hè, de, die mensen hebben terecht om zoiets te doen... Hè, onder het mom van die uh, vrijheid van geloof... of weet ik veel hoe je dat noemt. Maar hè, het is toch het beste om gewoon... met verschillende mensen uh, op school te zitten... Ja, denk ik. dat lijkt mij. Ja, ja. ja, Laten we het eventjes gewoon over het boek hebben. Want op ja, een gegeven moment, uh, het boek heet De Belofte van Pisa. Ik kan nu wel even uitleggen wat dat betekent. De hoofdpersoon die doet, doet een belofte aan zijn broer. Uh, namelijk dat hij zijn VWO-diploma gaat halen op, op de middelbare school. Ja. En uh, vlak daarna gebeurt er iets heel tragisch uh, ja. uh, met, uh, in het leven van die hoofdpersoon. Namelijk. Uh, ja, lees het boek en dan lees je. Ja, ik wil dat het zeggen, verder. want ze komen natuurlijk een boel spoilers langs. Nee, nu. precies. Maar ja, dat gaan we gaan proberen te vermijden, maar het ding is natuurlijk wel, die, die, die, die de middelbare school is niet zomaar een middelbare school. Dat is een ja. takelwitte middelbare school. Ja, er hoofd... zitten alleen maar hele rijke witte kindjes ja. op op die middelbare school. Oké, okay, ja. en, en en en ja, moet en je mijn hoofdpersoon persoon die, ja. die die komt dus uit een hele laag. Laag, uh, hoe noem je dat? Klassen. Lage klassen. Ja. Jouw, jouw, jouw ouders zijn analfabeet. Je opa heeft nog drie vrouwen. Nee, dat is niet zo. maar Mijn dat je, in jouw twee, boek twee vrouwen. oh oké okay. in, ja, in een boek kan je lekker overdragen precies dus daar heb ik lekker drie van gemaakt. Precies. Maar ze lopen daar een paar... Ach vond ik ook wel leuk. Ja, leuk op. hè? Ja, ja, Goed ja. gevonden, dank. dank nee, absoluut. Maar een paar generaties lopen ze wel achter. Zou je niet zeggen, nou ja, daar als ze nee, in Marokko waren gebleven niet... Nee, nee, dat klopt. Weet je wat het is? In Marokko dendert die moderniteit gewoon verder. Hè? Zoals mijn vader en moeder naar Marokko gaan, dan lachen mijn ooms en tantes mijn ouders uit. Omdat mijn ouders stipt op tijd een gebed moeten bidden. Ja. Zo. Maar is het daar niet uh, in twee delen? Ik bedoel, is het niet zo dat... Uh, ja, Maar dat heb je ook hier, hoor. Ga, ja, ga jij even uh, naar, naar de Bijbelbeld. Ja, precies. Ja, ja, ja. Die, die ja, die, ja. wat, in het boek, wat ik van het boek zo leuk vind, je vertelt eigenlijk inderdaad uiteindelijk het verhaal van de jongen die loopt, doorloopt de VWO, mm -hmm. hè? een lid de VWO. Dat is de rode draad. Ja, ja. maar jongen. En, en eigenlijk, die, die, de verhaalstijl, dat is, dat is het aardige. Het leukste van het boek vind ik ook. Het vertelt het gewoon. En ondertussen, nou ja, beweeg je je in twee, misschien wel drie werelden. Je ouders ja. thuis, wat een soort van, ja, ja beetje, beetje godsdienstwaanzinnig, borderline waanzinnig is. <laughs> En dan het heel cliché, maar werkelijk elk akelig cliché over in Amsterdam west Dat beaam je vrolijk. En dat is dus ook kinderlijk. Nou, maar ik, zo... ik, ik fileer zo. Ik, ja, ja, ik ontleed ja, zo. Ik haal ze hart ook onderuit. Dat moet ook in een roman. Als je een roman gaat opstellen met ja, allemaal. Maar dan... je, je, je, je beschrijft al die werelden eigenlijk zonder commentaar. Je, je maakt er ja, deel van uit. Ja. En, en, maar, maar een, een roomblanke jongen zoals ik. Die zegt <laughs> toch wel vaak in het boek: zie je wel. <laughs> ja, ik heb denk ja. ik toch wel minstens 15 keer gedacht. Zie je wel. Ja, wanneer dan? Geef ze een voorbeeld. Nou, in uh, het begin <laughs> al dat jullie altijd bankjes zitten te tuffen. <laughs> en als je iets niet bevalt, gooien jullie een, een steen door een ruit. Ja, ja, ja, nou, ja, daar ja. zie je wel. Nee, maar kijk, He, maar... jullie zitten in een buurthuis alleen maar te blouwen. Zie je ja, wel. Ja. ja. Nee, maar ik vind je, je moet, de feiten moet je niet ontkennen, denk ik. Nee, dat is... Dat, nee, uh, nou, maar het is moet, ontzettend uh, schattig dat jij dat vindt, maar uh, uh, dus er denken heel andere mensen heel anders over. Uh. Ja, nou maar ja, dan moet dus je ja. dat vooral zelf maar doen. Maar je hebt er wel problemen mee nu. Uh, nou ja, het is een beetje afgezwakt, gelukkig, maar ik, ik heb een beetje gezeik gehad, ja. Ja, want is het, is het nou echt waar dat jouw ouders die sloten van het huis hebben veranderd? Ja. Maar omdat jij er niet meer in mocht of omdat andere mensen niet naar binnen mochten? Nou ja, voornamelijk omdat ik er niet in mocht. Maar er kwamen dus mensen langs bij mijn ouders... Die, hè, om ze te troosten, alsof een godverdomme iemand overleden was. Euh, omdat hè, hè, omdat jij was, in het je, boek ja. worden nogal seksscènes uh, ja. geschreven en dat, dat we, soort dingen. Ja. En, uh, en, en daar, daar zijn die mensen niet van gediend. Ja omdat ze hey, maar nogal... dus eigenlijk wat er gebeurde... Man, is, is dat uh, uh, jouw ouders krijgen van anderen, van derden... want ze hebben het eigenlijk niet zelf gelezen. Nee, maar exactly. die krijgen van derden krijgen ze te horen... dat jij een walgelijk boek hebt geschreven... Ja. waarin ja. seks bedreven. en ondertussen met Allah wordt gespot. Want ja. je hebt ook nog iets dat ja. je op je knieën ja. zit en aan het de bidden denkt. Ja. Nou, kan ja. ik me levendig voorstellen in zo'n situatie trouwens. Nee, nee precies. Maar... maar wat ik niet no. snap is... ik vind dat net zo heilig als dat ik vrouwen heilig vind. Begrijp je? Ja, ik begrijp je wel. Maar dus ik, je ik, ik begrijp die mensen niet die het niet begrijpen, maar voor die mensen schrijf ik mijn boek ook niet. Nee, nee, maar wat er toch... Dus er gebeurt iets heel raars. Ja. Anderen gaan ja. naar je ouders toe ja. en zeggen... eigenlijk, nou, jullie zoon is een slechte zoon. En dat loopt dus blijkbaar zo hoog op... dat die mensen de sloten veranderen. Ja. Ja. Maar... Word je daar ook niet kwaad van? Tuurlijk. Dat dan is heb je de, ouders dat, is... dat je denkt: stel dat je stomme schapen. Ja. Ik ben je zoon, je weet toch wat, wat wie ik ben. En, ja, en, nou, en... Nee, kijk, eerste reacties, je eerste reactie is dat je wordt heel erg kwaad. Maar op een gegeven moment dan begrijp ik zo ook, omdat ik weet waar zij zijn opgegroeid en hoe zij, uh, hoe zij hun jeugd hebben doorgemaakt. En zo. Uh, hè, zij zijn ja, opge... Dat lijkt me zij dus zijn vreselijk op... moeilijk, weet ja, je dat? Ja, is het ook. Maar Want jij bent toch hel... dat zit in het boek. De hoofdpersoon maakt het ook wel eens mee, die komt er in dat huis. Hm. En daar zitten dus altijd zitten, zitten de ouders eigenlijk een beetje gebeden te prevelen... en alles ja. wordt afgebeten ja. aan, aan, aan, aan de Koran. Ja. En, de, ja. en, en, en, en hoe kun je daar nou... Daar kun je dus nooit met die mensen over praten. Nee, maar het is gewoon een kwestie van accepteren. Maar, Want ik heb heel lang daartegen gevochten. Maar op een gegeven moment is het gewoon vechten tegen de bierkaai. En dan ga je het gewoon leren accepteren. Hoe ouder je wordt, hoe meer je daar omheen begint te, te draaien. En omheen begint te leven. Weet je maar wat? is het ook niet... Ik, bedoel, ik kan me ergens nog wel voorstellen... dat als je je zoon in één keer op tv hoort zeggen... hoe je je ene meisje aan het beffen bent en de andere aan het vingeren. Maar dat, het mooie is, dat verstaan ze niet eens. Oh, ze verstaan Nee, dat is het hele mooie. <lacht> Want ik denk, daar ging het mis, dacht ik. Nee, ik denk dat helemaal mijn moeder niet. op zo'n moment ook dacht van. Ik denk, oh. dat, mijn, ik denk dat mijn ouders het, het zouden het klappen voor de spiegel. Ja, maar dat jou, jouw, jouw ouders die hebben een, natuurlijk, een iets andere achtergrond natuurlijk. Ja, dat is wel. Maar, wat, maar... Ik wel, wat ik wel opvallend ben, vindt, jouw hoofdpersoon is een hele. Nou ja, is, ma, redelijk populair op school. Ja, ja, ja. ja maar jij ja, in, is, het ben, begin niet. Nee, in het begin maar niet. Maar uiteindelijk niet wel. wel ja. Maar in je echte leven ben je gepest. Nou ja, ik ben niet gepest. Ik ben net zoals in het begin van, van, van, van mijn hoofdpersoon. Ja. In het begin toen ik daar dus op school kwam. He, iedereen kende elkaar bij mij in de klas. In de eerste klas. En ik kende niemand. Voor ja. mij is het gewoon een totaal nieuwe wereld. Maar waarom heb je dat niet mee? Ja, je, je beschrijft het kort. Maar ja. was dat niet interessant genoeg om dat ook nog toe te lichten? Nee, want ik wil geen zeikerig boek nee, schrijven. niet zo'n eentje Ik wil van, niet zo, oh, ik ben gepest, ben ik gepest. Of zo. He, je, je, je wordt als kind, he, ik had geen merkkleding. En dan, kinderen zien dat, weet je wel. En kinderen zijn zo venijnig. En uh, ik zo heb meer me daarna... clichés, dat waar is, maar elkaar gaan alleen maar naar de vibra. Nee, dat is niet Zeman. zo, Ben je ooit bij de Soebelou geweest of in de oh. pso Die zie je alleen maar Marokkaan. Hè? Ja, dat is waar. Dan wachten ze tot een studie gestoord is, een studiefinanciën gestoord is, dan kunnen ze lekker Prada-schoentjes mee kopen. Nooit gezien? Nee, dat klopt. Daar ben ik het al mee eens, ja. Ik dacht wel nee. dat het nep pradas waren. Ja, dat, die heb je ook. Maar... Ja, nagemaakt. Ja, nee, precies. Ja, uit Marokko. Of zo. Ja, precies. <laughs> hey, maar wat, wat het dus is, het is een. Je, er, je wandelt door allerlei werelden heen mm, in het boek. Mm, mm. Wat vond je dan? En je oordeelt eigenlijk nauwelijks. Nee, precies. Maar dat is mijn taak ook niet. Ik wil niet oordelen. Ah ja, dat ga je ook of Kiezen wel. Of, of, of oplossingen. Ik ben, ik ben geen politicus. Weet je wel. Als ik uh, oplossingen wilde, wilde verzinnen, dan was ik de Tweede Kamer ingegaan. En dan uh, ging ik achteroverleunen en lekker uh, zakken vullen en een beetje uh, onzin lopen roepen. Eens in de zoveel tijd. Maar ik wilde, ik wilde gaan schrijven omdat ik uh, mensen wil uh, vermaken, primair. En, en ten, ten tweede wil ik gewoon mensen laten zien dat er. Wat voor werelden er leven, weet je wel? Ja. Ik wist niet dat er zo'n wereld bestond als op die middelbare school. Omdat ik daar nooit uh, deel had van uitgemaakt als ik niet op die school zou zijn gekomen. Nee, precies. En, en, en nog even voor ons, zowel in het echte leven als in je boek: hoe kwam het eigenlijk dat je bij die school nee, wilde? Ja, dat, dat, dat is dus heel grappig. Mijn broer die, die heeft dus echt een miljard vriendinnetjes. En een van die miljard vriendinnetjes die zat dus op het hervormd Lyceum. En toen ik, op, uh, toen ik in de groep 8 zat, toen uh, was ik naastig op zoek naar een goede middelbare school. En een van die middelbare scholen, daar staat dus een van die vriendinnetjes op. En uh, ik ben toen daar, daar naartoe gegaan met mijn broer, samen met zijn vriendinnetje. En ik was op slag verliefd op het hervormd Lyceum Zuid. En toen heb ik me ingeschreven. En, en uh, dat ging verder zonder al te veel kleerschoenen? Nou ja, ik had een VMBO-advies. Net zoals mijn hoofdpersoon. En, ja. Uh, ja, ik, ik kreeg een VMBO-advies terwijl ik een heel ijverig leerling was. En um, uh, Op een gegeven moment uh, ik, ik kreeg ik dus een VMBO-advies. En ik was er toen zo razend om. Omdat ik niet had verwacht dat ik een VMBO-advies zou krijgen. En die juffrouw die vertelde mij toen letterlijk, zei ze nou ja, laat maar tegendeel zien uh, bij de CITO-toets. En toen had ik een fantastisch hoge score ge gescoord. En toen ben ik uh, aangenomen op het Hervormd Lyceum nadat ik een kennismakingsgesprek had. Want ze wilden natuurlijk wel weten wat voor, hout, uh, wat voor vlees ze in de Kuip hadden, weet je wel. Ja. Nou wat, wat stel je dan? Ja, nou ja, ja, ja, maar wat dan dacht ze, je wat dus, dachten uh, ze dan dat voor vlees dat was? Ja, ze hadden vertrouwen erin. Dus, uh, de, de, de maar ze, waren ook, uh, ze dachten ook aan de vooroordelen? Nee, dat weet ik niet. Nee, ze, ze hebben volgens mij gewoon puur gekeken van deze jongen heeft een VMBO-advies gekregen van school uit. Ja. En die heeft wel zo'n hoge score gehaald. Dus, uh, ja, en en daar was je dat? broer bij? Uh, ja, daar want was want daar gingen je ouders niet bij. Nee, want in het nee. boek, je ouders gaan ook nergens meer naartoe. Want, ja. Nee, nee, nee, ja, het gaat het een beetje lands. moeilijk als je de taal niet machtig ja, bent. Hè? Ja. Word je niet, ben je niet boos op je ouders? Ik denk van: domme leren eens gewoon taal, joh. Doe ja, niet zo nee, ja, dat heb ik gedaan, heb ik gedaan. <lacht> ik, heb het, ik heb het ze gevraagd en zo. En het is, um, ze zijn ook oud en ze, ja. ze hebben veel, ge, veel gewerkt en ik ben heel erg trots op ze. En überhaupt dat ze die stap hebben gemaakt om in de jaren zeventig hier naartoe te komen met, uh, met een paar tientjes op zak, weet je wel. Ja. En uh, nou ja, ze, ze, ze, ze hebben zo hard zitten werken dat ze vergeten zijn de taal te leren. Ja, dus dat goed, het, denk je? Uh, misschien heb ik daardoor ook zo'n enorme drive gekregen. Weet je, je denkt, uh, dat wil ik, dat ja, wil ik nee, niet precies. hebben. Maar eigenlijk ja. zeg je dus, het is toeval geweest zo'n beetje. Dat, dat, dat, je dat ik daar terug, terecht ben gekomen, ja. ja, op die school. En, en boosheid, want je die, die, die, die test, die test was zo goed, je wilde hoger dan het VMBO. Nee, en... precies, ja, ja. Nou, ik had gewoon... Ik was heel ijverig. En uh, als we tijdens de les allemaal vragen kregen... dan was ik altijd de eerste die mijn vinger opstak. Dus ik vond het een beetje raar dat ik dan ook een vmbo-advies kreeg. Maar goed is allemaal ja, goed. goed gekomen. En en ja, ja. Maar goed, je hebt, uiteindelijk maak je dus inderdaad via die gekke school... maak je dus kennis met een totaal nieuwe wereld. Ja, ja, ja. En dat is dan ook echt meteen niet eentje van, uh, van white trash... maar dat is ook meteen binnenbaden en ja. dat is meteen champagne slurpen... Ja, ja, en ja. op vakanties ben je ja, mogen. Ja, ja, ja. Nice! Ja, je nou, was heel gelukkig. Ik bedoel, dat waren de mooiste jaren van mijn leven tot nu toe. Maar je nam nooit iemand mee naar huis? Tenminste, geen meisjes? Nee. Nu nee. wel? Dat, nee, nu nog steeds Nog steeds niet? Nee. Nou, maar dat, dat is nu niet nodig, want de, de, ik heb een heel lang een vriendinnetje en daarvoor... Maar die, die is nog wel thuis geweest, neem ik aan. Uh, die is één keer bij mij thuis geweest, ja. Serieus? Ja. ja. En hoe lang heb je wat met haar? Uh, al bijna tien jaar. Met tussenpozen dat het een paar keer uit is geweest en dat we allebei een beetje rondgekloot hebben. En dat vriendinnetje, die zit hier toevallig aan de andere kant van de waar, is, is zij een van die dames in dat boek die... Uh... Uh, nee, nee, nee. Nee, okay. dat is ze niet. Dat, is, dat zou ik ook eens absoluut zeggen. Ja, waarom? Ja, het feit ja, dat, ze, dat ze haar naam sprekend lijkt op die van een van de hoofdpersonen... Dat Toeval. Ook als louter toeval, toeval is ja. dat natuurlijk. Okay. Nee, ik snap het, ik weet zelfs ook wel welke. Maar dat maakt niet uit. Ja. Goed, ja. Het is. Nee, nee, maar dat is, dat is ook zo'n ding. Dat, dat, dat, dat las ik ook ergens. Dat is, een, dat is toch een heel raar fenomeen... waar, waar heel veel mensen van Marokkaanse afkomst mee kampen. Heet dit soort. Dat een verborgen leven met een, met een partner eigenlijk. Ja. Vooral meisjes dan natuurlijk ja. veel erger dan, dan jongens. Ja, dat is normaal. Ja. Dat moet en, wel. Wat, en, ja. In de hoofdpersoon zou je eigenlijk moeten trouwen met, met, met, met de volle nicht. Ja. Is ja. dat ook dat dat, in dat, het echt dat, zo? Dat is wel echt zo, ja. Maar dat is toch... Dan ja, zit nee, je er ook een paar... niet. Het, nee. wordt, het wordt al jaren gewoon gesuggereerd. Weet je, ja, als ja. ik dan op vakantie in Marokko ben... Ja, dan is dat nichtje er ook bij. Nee. en ze, ze scheelt drie dagen met mij. Dus dan is het helemaal een ideale huwelijkspartner. Maar dan, dan, dan loopt we er echt wel honderd jaar ja. achter. Ik bedoel, dat weten we wel een beetje, maar dat... Ja, 100 jaar. Ik denk dat dat 50 jaar geleden ook gebeurde hier in Nederland. Dat mensen met elkaar... Nou ja, waar ik vandaan vrouwen. kom, wel in de achterhoek. Wel. <laughs> precies, waar, ja, het, waar precies, is dat? Precies, die, die, weer, die weerman. Is daar door een gevolg <laughs> ja. van? Dat is, ja, maar, het... <laughs> nee, maar is het nog steeds gebruik? Of, of zit het nou echt. De, de, de, hoe gebeurt het nog veel? Wat? Dat, nou, dat het wel gebeurt, dat je ouders zeggen van nou kom, ik heb een leuk nichtje voor. En dat er mensen zeggen, nou prima. Ja, nou ja, dat, dat zou, ik, ik hoorde verhalen over op televisie en zo. Maar hè, wij komen dan uit nog een liberale Marokkaans gezin, weet je wel. Die niet zo streng is in het uitkiezen van, van, van huwelijkspartners of zo. Dat dan nog net niet. In mijn omgeving. Oké. Okay. We praten zo nog een beetje verder. Goed, zo laat het vooral over seks hebben. Dat ja, dat, dat, dat gaat ze We hebben straks een heel blok daarover ingeruimd. Gaat het, om... het over seks hebben? <laughs> oh, dat dacht ik. Ja, leuk. Enig. Ja, nee, maar voor... maar dan moeten we heel even wachten nog. Want uh, we gaan eerst iets anders doen. Uh, jammer. We, we, weet je, we gaan het hebben over Chris Froome, Want dat was dus de klasse aparte de Tour van 2013. En man die alles en iedereen een gort Ja. Maar was het wel zuivere koffie? We hebben aan de telefoon de collega wielredder en de houder van het officieuze uur de record achter de derby. De Nederlander Maas van Beek. En hij ontmoet maskert Vroom hier oh. bij de echte Janne. Janne. Goedenacht, Maas. Morgen. Ja, morgen. Ja, morgen, ja zo mag ik ook. het ook zeggen. Uh, <laughs> ja. Maas, je hebt een groot geheim over Vroom en het, is, ga, ga dan alsjeblieft ja. zeggen dat het geen doping was, hè? Het is de echte nieuwe EPO. Het is de nieuwe EPO, ja, maar ja, vertel, vertel, ja. vertel, vertel, vertel, ja. vertel, ja. wat is er dan? Nee, wat Evo is het geheim? Staat voor, EPO staat voor uh, Evolution Paddling Ovaal. Oh, uh, dat, dat ovaaltje uh, wat hij als, als tandwiel had. Ovaaltje. Het was een uh, flink ovaal. Ik weet niet wat je daar gezien hebt. Maar het was een... nou, wij hebben helemaal, ik heb helemaal niks gezien, Maas. Dus als jij nou eens even uitlegt en je al bent nou rustig wacht tot je dat je er gedaan hebt... Zal ik net God een klein histo stukje historie vertellen? Klein stukje. Nee, een klein stukje. Okay. Nou, uh, Waar beginnen we? we? Bij de oerknal. <laughs> ik uh, ging me vorige week uh, afvragen... Of vorige week, vorig jaar afvragen... Waarom als weekends uh, zo van een baan af in één keer ook uh, zo goed presteren de bergen in. Ja. Of in één keer, daar ging wel een paar jaar aan vooraf. En uh, toen heb ik hem heel goed geanalyseerd ge ge en heel goed uh, ja, bekijken. Van, uh, en toen uh, kwam ik tot ontdekking dat hij met een ovaal tand viel uh, fietsen. Uh, en uh, ja, ik ben ook uh, wel, altijd heel erg ingewijd voor innovaties. En toen ben ik in contact gekomen met de wetenschap. Uh, ...ingenieur Storm en uh, uh, Malfer uit uh, België. En uh, toen uh, ben ik via hen in contact gekomen met de grote Berna Hino. Die heeft voor mij een, uh, een grote ovaal tandwiel gemaakt... ...en daarmee heb ik het werelduurrecord aangevallen... ...en nog weer eens verbeterd naar uh, 66 kilometer en 639 meter. Ja... Um, maar dus er is, tot wat ik er tot nu toe van begrijp... maas, je moet je voorstellen, ik heb er een reet met fietsen... ...dus ik weet er niks van. Dus er is nu een geheimzinnig uh, ovaal tandwiel in de omloop... ...voor jou gemaakt door Ben Arino zelf. En daar heeft Froome ook mee gefietst dan dit jaar? Ja. Nee, achteraf, oh. uh, achteraf was dat toch niet het goede uh, tandwiel. Er is, uiteindelijk... tandwiel. er is nog een tandwiel. Wat zegt hij? Er is nog een tandwiel. Ja, er zijn nu inmiddels een, een viertal uh, verschillende tandwielen in omloop. Het wie is opnieuw de, uitgevonden. Ja, de, de, <laughs> de meest uitontwikkelde tandwiel, de tandwiel. Ja? Um, want ik, beken, ik heb er ook een stukje commercieel belang bij. Oh! Dus, uh, oh. Ja, ja, ja, ja. dat oh. is mijn tandwiel. <laughs> uh, dat is dus uitontwikkeld door, de, door diezelfde wetenschappers die ik net... Uh, Oké, okay. uh, en... maar, uh, okay, maar praktisch ben ik dan wel benieuwd, want tandwiel... Uh, uh, uh, waarom is dat dan beter? Omdat je ook... uh, je trapte uh, door het dode punt heen. Ja, dat, dat snap ook ik. Dat sowieso gegeven. Ja? een gegeven. Maar weet je, dan uh, zouden we de hele nacht erover kunnen praten. Waar... Nou, nou, dat ik kan ik nu, nu al, skorten, al klaar, toch, hè? He? He? Ja. <laughs> ik heb gisteravond uh, trouwens een uh, ovale avond uh, gehad. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, dat is Speciaal voor. Maas. Ja? ja, wat was dat? Da nee, dat is Oh, stop. Maas, de vraag is heel eenvoudig. Heeft Froome de Tour gewonnen met een ovaal tandwiel? Ja of nee? Ja of nee, ja. Mooi. Was dat jouw dat... tandwiel? En mag dat? Dat mag. Is dat niet vals spelen? Hmm. Dat is niet vals spelen. Oké. Okay. Nou, dat... En was dat, dat was jouw tandwiel? Dat was niet mijn tandwiel. Maar als hij mijn tandwiel volgend jaar wel zou gebruiken... Dan rijdt ja? hij nog harder. Ja, rijdt hij nog harder dan... <laughs> Dus als onze vaderlandse top, Geesing, Mollema, de Mollema's en iedereen... niet ook meedoen met uh, deze revolutie van in de wielersport van de eeuw... dan blijven nou, ze echt achter de feiten Oké, okay, dus als je eigenlijk doet, zeg jij... Zeg nu geen Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, nee ja, ja. Ja. Als je nou toch een verkooppraatje doet, waar kan je ze bestellen, Maas? <laughs> Ja. Is uh, ja, ja. <lacht> heb jij ook? Heb jij ook? Een handel, <lacht> nee, zo, wel. Ik wel weer, nee, nee, nee. 30.000fietsonderdelen.nl. Mag ik uh, uh, iets vragen? Uh, uh, uh, wat kost zo'n uh, zo tandwiel? <lacht> nou, ja, die, die zijn op zich best wel prijzig, maar als je Waarom? als ja. je weet wat daar aan voor afgaat, dat is gigantisch. Aan techniek en research en. Ja, en, de, en, de wetenschap uh, wat ik net al vertelde, maar ook. Uh, de, ja, de productie op zichzelf. Het is niet meer zo'n ding dat je even snel in China laat maken. Ik laat het overigens in Banneveld maken. Dat is nog duurder. Dus heb je een stukje Nederlandse economie ook nog meegebaat. Ongelooflijk. Dus eigenlijk, als ik het goed samenvat: Froome had een overval tandwiel Daarom heeft hij vorig jaar de tour, dit jaar de tour gewonnen. En nu kan iedereen de tour winnen als je maar ook een overval tandwiel neemt. Um, ja, ja, toch. Ik heb hem uh, gisteren ontmaskend dan, uh, op die, tijdens die uh, ovale avond. Want, uh, er zit er nog veel meer aan vast. Het is ook... Uh... Dat is een irritant toetertje trouwens. Ja, ja. Oempa Loempa heeft nu de knop. Die mag nu aan de knoppen schuiven. Het is hier een bende, Maas. Het is hier een absolute bende. Maar is er nog binnenkort. Vroom heeft de zesde die heeft de Maas. Maas. Maas. Maas. Maas. Maas. Maas. Maas. gaat me door. Waar zijn die ovaalavonden? Dan kunnen mensen die het wel interessant vinden daar naartoe. Maas? waar hij die ovaal vandaan heeft. Nee, waar zijn? Dat is een moeilijke vraag. Waar zijn die avonden, waar je, ja, een ovaalavond. Doe dat vaker zo'n ovaalavond. Zo... Nee, dat voor het eerst en denk ik ook voor het laatst, want uh, ja. iedereen viel guees, in slaap. is niet aan mij uh, besteed. Oké, okay. nee. nee. nee. maar als ik nou, uh, iets vraag, hè... <laughs> nou, is dit is iets als klapschraats, hè? Ieder, de onderlinge verhoudingen blijven dus hetzelfde, alleen het gaat weer ietsje harder. Uh, ja, en uh, er zijn uh, echt ook, uh, of, ik beweer zelfs dat, dat de revolutie, in, uh, met, uh, met, nu met het tovaal tandwiel... zeker zo groot is als met de klapsgaat. Alleen met dit verschil, dat de wielrenners er eerst... een 500 kilometer mee moeten, uh, moeten gewennen. En daarnaast ook nog een keer een 3000 kilometer mee moeten trainen. Want het is niet meer zo dat je met een klap... Oké, okay. met... dankjewel. Maar het is volkomen duidelijk. Ja. Uh, ik, alle maffies met de Rabobank shirt naar de winkel toe... Jullie ja, kunnen nog een stukje harder over de Limburgse velden. Mazen, hartstikke bedankt en slaap lekker. <tie> Welterusten. rusten. Welterusten, hoi. Uh, hij schreef een boek over een Marokkaanse jongen... die op het, uh, wit, een wit lyceum zijn VWO-diploma haalt. En nu is iedereen boos. Ja. Toch, Mano? Ja, iedereen. Nou ja, veel mensen zijn boos, een toch? Een je nuanceren. Nou maar dat deed jij ook niet in je boek, zei je. Nee. Iedereen is kwalt. <tie> Nou, nou, dat valt weer, een beetje meer. Weer, weer zo'n cliché nou, we, we, we hebben hier inderdaad, uh, vind ik ook, een wonder van, van nuance in de studio zitten. Een gezellige jongen die een leuk boek schrijft. En dan valt me toch weer een zoutje puin over die arme manse hoofd. Ja. Uh, uh, Waarom uh, uh, nou toch? wat the yeah. fuck is eating those people? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar volgens mij hebben die gozers en die mensen die maar me zo zitten af te zaken... het boek niet eens gelezen. En is het een soort van massa-hysterie dat, dat, dat opspeelt. Nou, ja, zullen we eens raden? Kijk, jij bevestigt Jan, maar zij het al zo beeldend net. Natuurlijk mm. ongeveer ieder vooroordeel of oordeel of gegeven auto over de eh, inderdaad, eh, jatten, nou, overvallen, ruiten ingooien, lastig mensen lastig vallen, blowen ja. in het buurthuis. Nou, maar dat, da, da, daar zit mijn hoofdpersoon hè, in. Hè? Zelf tussen, ja. ja, ja. Maar, ja maar, maar, maar het is zijn de levens die hij he, beschrijft. Het, het vreemde is natuurlijk, ja. dat, is, hoe werkt dat dan? Want dat niet. Is niet alleen maar de seks en, de, en de, wat we het zo nog over hebben. We gaan het ja, heel uitgebreid dat we seks ja, hebben. Ja. Of zo. Maar niet alleen de seks en, en Allah. Maar het is ook... Ja, ja, ja, je bent iemand van binnenuit... die eigenlijk verklapt wat iedereen al weet. En ja. toch zijn ze dan boos. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ik, maar, je, ja, wat, wat, ja. maar het is toch... Ik bedoel, ze doen ook niet echt... Uh, uh, uh, moeite om dat te verbloemen. Ik bedoel, wat, je, wat, wat Jan al zegt... We weten het allemaal wel. Mm -hmm. uh, uh, we kunnen Missie beter... Ja, ja, ja, ja Je schrijft er gewoon over. Mm -hmm. Heel eerlijk. Ja. Uh, um, uh, maar wel jou, heb jij bijvoorbeeld gewoon even? Je hebt allerlei vrienden met wie je omgaat in die in het boek. Je hoofdpersoon als uh, ziet er al reuze gezellig uit. Die heb je ongetwijfeld nog steeds mm -hmm. ook in het echte mm -hmm. leven. Mm -hmm. Wat vinden die nou? Nee, kijk, weet je wat ik wat mij is opgevallen de afgelopen dagen? Is dat al het gezeik uh, dat ik kreeg kwam toevallig uit de Marokkaanse hoek en dan vooral de wat jeugdigere. Uh, mensen. En dus de ouderen die, die, die, die, die vinden het lovend en die applaudisseren en die zeggen: ga vooral door met schrijven. Maar de jongeren dat zijn, die, zijn, die zijn heel erg. Uh... de tweede generatie. Ik zou weten. Ik, ik, ik, dat gelul, eerste, tweede, derde. Ik snap het niet. Wat ben, toch wat, ben een beetje ik zo? de derde generatie of zo? Wat, wat? Ik denk jij de tweede generatie ja. Bent. ja Nou, ik ben 22, dat weet ik wel. Maar uh, hey, die jongens van mijn leeftijd die zijn heel erg kwaad. En, en, en die, die vinden het allemaal stom dat ik het heb geschreven, omdat ik. Uh, uh, Ze noemen dat een landverrader? Ja, het is allemaal ongegrond. En het is allemaal. Allemaal niet waar. Nee. Wat? Het is allemaal niet waar. Ja, maar, nee, maar dan zeg ik. Als je, kijk, als, jij kwaad ben, als ik kwaad je zijn? Bij jou zou zijn, ja? zou ik, als jij mij beschreef en ik. Ja, maar ja. dan zeg ik, waarom ben je, ben je dan kwaad? Ik dan zeg ik, ja, je, je bent beledigend tegenover je ouders. De vies beledigen tegenover. Jij, ja, want je, je zegt uh, in het dat verhaal dat, uh, dat je moeder zweetvoeten heeft. En dan, gaan ze, ze, hè, dan zijn ze oprecht boos daarover. Maar ik denk die mensen die zijn zo ontevreden met zichzelf en die hebben een heleboel issues. En dan is er één iemand die een beetje uitsteekt, en hè, die wordt dan meteen afgemaakt. Maar zijn toch, het, Marokkanen zijn toch ook wel opgefokte types. Is dat zo? Ja, toch? Ja, maar ja, dat is toch. Nee, ongenuanceerde nee, ja, Daar da, da, da zit je boek vol ja. van, met ongenuanceerde uh, Nog even En ik trek jou vooruit. Dat en bedoel ik. Uh, je. Nee, maar je bedoelt. bedoelt uh, nou ja, wat je ook zegt: uh, bokschool en zo. Uh, ja. da, da, da, da, de, de, ja. Je Maakt natuurlijk wel grapjes over. Dat ze onderling, natuurlijk, uh, vechten gebruiken op straat en in een discotheek. Uh -huh. En uh, nou ja, la, laat wel wezen: uh, heel veel. Weet vaak... je wat het is? Ik denk dat, dat de meeste van die Marokkaanse jongens. Uh, die, die, die zitten. Er zit heel veel. Opgekropte, opgekropte dingen in, weet je wel, en ze moeten, ze moeten zich uiten. Alleen weten ze niet hoe ze dat doen. Uh, toen ik opgroeide op het pleintje. Niemand had hobby's of zo. Van, van thuis uit, van huis uit. We werd, werden werd, werd, werd, werd, werd, werd, werd niet op een voetbalclub of iets gezet of zo. Ik dan weer wel. Ik kon uit daar kwijt. En ik je in films taam... en ik kon ja, dingen je, doen. Maar heel veel vrienden op... van mij die ja? deden dat allemaal niet. Hoe zou je en, dat kunnen oplossen dan? Dat ja, ik, ben, ik ben niet diegene die daar de, op die stoel van oplossen. Nee, maar bij jou is het goed gekomen. Nou, Jij dat weet dus je nog of... niet. Hè? Ik kan nee, nog dat is uh, over een half kan ik ergens uh, ja, doodbloemen. Een en half en, uur kan je in de Nee, een half uur, uitlaan, uur zelfs. Ja, maar, um, nee, maar ik denk wel nee, dat het... Dat het, het dus, het, het boeit me dus ook. Je, zegt, wat je, je bent wel ergens onderweg naartoe, heb ik het idee. Want, ja. de, de, de, de, de, mensen ja. zijn nog gefrustreerd zitten in zichzelf ja. uh, een beetje vast. En dan, je, je, moet, je moet... Als je het dan verraadpleegt, als het ware... Ja, wat een gelul, echt. Wat een gelul. Je moet, mensen, mensen blijven maar al in, het, in dat kringetje. En gelul. je moet daar breken. En dat heeft denk ik... Het schrijven mij daartoe, daartoe gebracht. Hè? Door het schrijven ben ik kritisch naar mezelf gaan kijken. Dus ik heb op twintigjarige op leeftijd heb ik um, zelfreflectie gedaan. En dat doet bijna geen enkele twintigjarige, weet je wel. Dus ik heb heel kritisch naar mijn eigen leven gekeken. van uh, Waarom ging gaan dingen zoals ze gaan? Of waarom zijn dingen gegaan in mijn leven zoals ze zijn gegaan? En ik denk dat ik uh, daardoor een beetje uh, wat helder, uh, uh, helder ben geworden en, uh, en scherper ben geworden in het Bestuderen van mijn eigen leven en het indelen van wat ik, wat ik nou precies wel wil doen. En zo, weet je? Maar waarom denk je dat niet meer mensen? Je jij, jij, jij hebt je echt wel aan iets ontworsteld hoor, dat wordt in het mm -hmm. boek ook wel duidelijk. Mm -hmm. dat, dat, je, dat je het niet zomaar aangewaaid is, dat is, mm -hmm. dat is wel, wel helder. Mm -hmm. want... Maar je zou toch zeggen dat, dat veel meer mensen dat zouden kunnen doen. Zeggen, nou ja, je als je niet. Uh... Ja, nou ja, ik jaag het alleen maar toe. En, maar je, en je... niet alleen Marokkanen, maar iedereen. Weet je wel, ik denk niet zo zwart-wit. Maar als je toch doel... zwart-wit mag ik denken. Vind ja, ik maar ik bedoel, waar je ook vandaan komt. Opgroeien doet pijn. Nou, ja, maar het heeft wel? wel geholpen dat je, dus, uh, misschien, heeft het geholpen dat je op een witte school hebt gezeten. Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, nou ja, ja, dan, dan. Ik denk wel dat ik ook een ander leven had gehad. als ik op een andere middenbaas ja. Maar ja, Als je zo gaat denken, weet je wel. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk. Je zegt. je zo denken. maar dat zijn toch gewoon feiten. Broer, ja, dat, dat Ik wil is daar niet zo. vervelend over zijn. Nee. Maar het zijn. Ja, het zijn, ja kijk, ja. Ja, er zijn ook mensen die zeggen. ja, oh ja, je zit te zeggen dat de op opsprong verzocht. alleen maar Marokkanen zijn. Maar ja, ja. ze weten niet ja. meer hoe creatief ze moeten <laughs> omgaan. met, met een, een jongen van Noord-Afrikaanse afkomst. Ja. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja. ja, dat is zo. Je moet. Uh... Ook in het boek, daar schrijf je in het boek trouwens ook over. Wat ik ook grappig vond: dat, je, dat ze die jongens allemaal op opsporing verzocht aan het kijken zijn uh, of ze <laughs> zichzelf tegenkomen. Nee, maar meer om huiswerk te doen, om te oh, kijken ja. hoe ze hun oh, moeten begrepen. omzeilen. Precies. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, het, is, het is de interpretatie van de lezer, weet je wel. Ja, ja. Nee, ja precies. Maar precies. Uh, uh, uh, dat is natuurlijk ook bij die jongens die kwaad op je zijn: de interpretatie van hoe ze het lezen. Uh, nee, exact ja. ja. Maar ik denk dat het meer de massa is, is: ze nemen allemaal dingen van elkaar over. Ik denk dat de stem van mijn boek helemaal niet beledigend is, maar meer als vermakelijk. Is het gewoon iets zo dat die vermeende belediging een goede aanleiding is om je weer af te zetten tegen wat je al zo Ja, maar de hele grap is, ik ben al lang niet meer bezig met het afzetten. Dat is het gekke. Want daar ben ik al heel lang... Jouw critici, dat die nu iets hebben van, ja, jij, jij, er is weer iemand om kwaad op te zijn. Als je kwaad op iemand anders bent, dan heb je iets wat je bent en dan hoef je niet naar jezelf te kijken. Goed, inderdaad. ik had het niet beter kunnen uitleggen. Mooi Jan. Goed zo. Ja, maar dat is wel irritant. Ik zat niet op te letten. Hoe zei je dat nou? <laughs> hij let al de hele dag niet op. Nee, maar hoe, uh, uh, ja, maar dus, ik vind het een interessant mechanisme. Want je zou inderdaad zeggen: natuurlijk, er zitten bepaalde elementen van toeval aan. Je, je, je hebt die drive gehad. Je had ook, je had ook hobby's, de piano spelen. Ja, dat maakt je ja. al een buiten. Ergens in het boek zeg je ook dat je een buitenbeentje bij de buitenbeentjes was. Ja, ja het over die, dat is een hele een grappige zin. De, de, ik, ben de bui, ik ben het buitenbeentje van de buitenbeentjes. En de, die zin die valt dan de, de hoofdpersoon in als hij aan het hangen is met, met, met allemaal. Ja hangjongeren en ja. zo. En op een gegeven moment lachen ze hem uit en schelden ze hem uit. En dan realiseert hij zich dat hij dus het buitenbeentje van de buitenbeentjes is. Ja, en dat, dat, en, dat en, realiseert en, hij zich op het moment dat hij weer een verhaal vertelt over de oorlog. Ja. Echt, jongen, om de dan komt zo'n beetje een Godwin weer langs. <laughs> wat, wat heb jij met de oorlog? Ik weet het niet. Het fascineert mij. Het fascineert mij. Maar is dat iets Marokkaans? Want, nee, ik denk het niet. Nee, nee. Want is het niet marokkaans? Jezus! Ja, nee, ja. Nee, ja maar, ik hoor wel eens het lijkt alles Marokkaans maken. Want het is een vraag, ja. We misschien nog wel ik, nogal... ik, ik heb nog mijn geweer niet meegenomen, omdat ik dacht van... Nee, dit heeft toch niks met... En een bomvest heb ik nee, lekker gelaten maar... Je andere uh, uh, Marokkaanse vriend is ook geobsedeerd door de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. ja dus is... daarom denk ik maar, misschien... Maar heb je gelezen waar, waarom? Omdat hij... Die... Ja. Waarom dan? Vertel eens. Nee, dat mag jij doen. Jij bent de Nee, schrijven. precies omdat hij... Uh, die, die is marktkoopman. Een van mijn uh, hoofdpersonen. En uh, die is uh, gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Omdat uh, zijn baas, is een Joodse meneer... Ja. Die dus heel veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog aan hem vertelt. En ja. hij vertelt die weer aan mij. Ja, maar Marokkaanse jongens zijn er altijd wel heel bezig met complottheorieën en zo. Is Tenminste, dat zo? Ja, dat hoor ik van de jongere generatie. Is dat en... alleen maar met Marokkanen zo? Nou ja, ik ken toevallig een aantal van die Marokkaanse jongens... die daar zo heel erg mee bezig zijn. Wie zit dat dan toeval? Oké. Okay. Dus alleen bij Marokkaanse achterhoekse ja, jongens. Ja, ik weet het niet. Nou, dat zou kunnen. Ja. ja dat is sowieso raar, Marokkaanse achterhoeken. Ja, dat, dat zijn hele gasten gasten zijn gevaarlijk, hoor. Hoor. Nou, ja. Ja. Nee, Als je die gaat vragen, voel je je meer Marokkaan of meer achterhoeken? Dat ga je pas een raar dat, dat, dat, dat is echt fucked up, wordt dat. Nee. Wat eh, ben jij eigenlijk moslim? Uh, nou ja, ik ben een halve moslim. Wanneer het, je uh, in het, in het middag, uh, Op het vrijdagmiddag ben ik naam, naast mijn vader in de moskee te bidden... en in de avond sta ik me uh, te zuipen in de Jimmy Ja, weet je hoe het uitkomt? Ja, nee, nee precies. Dat, dat, ik ben nog een... een beetje aan het... Uh, dat is misschien wel even goed om te weten, dat daar zit wel een werkelijk verschil tussen, tussen. Ik las ook een interview van je met, met een paar jaar geleden, waarin je heel aardig over je ouders bent. Eigenlijk ja. heel, nee, ik, ben, uh, ik ben nooit eigenlijk naar geweest tegen ze. Nee, maar in het boek maak je... Ja, maar in het boek, mensen moeten niet vergeten. Hè? Ik bedoel, nee, als je, als je, maar als je alleen een vraag is is, is, is er hier, is er hier zo sprake van zo'n verschil tussen de werkelijkheid en het boek? Zit het in het boek anders dan in, in de werkelijkheid? Nou ja, uh, kijk, uh, ik heb natuurlijk een personage willen creëren... waar, waar het nogal schuurt, weet mm. je wel. Ik bedoel, niemand wil een personage lezen... waarmee het allemaal uh, vredig is thuis... en het allemaal nee. leuk is en uh, gezellig. Oh, uh, wil je een pakje koffie voor me? Maar ja, tuurlijk. Nee, we willen, we willen hè, botsingen zien. En dat heb ik dus willen doen in mijn boek. Maar in het echt is het, is het ook wel eens uh, tot, tot, tot, tot botsingen gekomen, weet je wel. En het is logisch. Um, iedere, iedere jongen die opgroeit... Die, komt in, die, komt met, die botst met zijn ouders. En bij mij is het dan misschien wat vaker, omdat mijn ouders dan nog een hele andere denkwijze erop nahouden dan ik. Nee, je, staat, je staat nu, ondanks het feit dat ze de sloten hebben veranderd... Ja. wel nog elke week als je vader in de boskei Of daar was het nee, daarvoor? Nee, ik, ik heb ze al een paar weken niet gezien. Ik slaap nu in de, op een bankje in het Vondelpark. En, <lacht> en, uh... Heel goed. Nee, ik had je uh... uitgever wel om een voorschot mogen vragen. Nee, een precies. Een nou, eenvoudig ik, hotelletje yeah. neemt gewoon. dan uh, Ik heb de. een matrasje in het ketelhok van de uitgever. Dus het zit allemaal goed. Ah, uitstekend. Nee, het zit goed. Oké. Okay. Uh, um, maar uh, uh, je bent dus... Uh, een beetje moslim. Dat vind ik ook wel grappig. In je boek schrijf je dan dat al die Marokkaanse vrienden van je crimineel zijn. Ja. En naar de moskee gaan. Een ja. beetje hypocriet misschien. Ja, dat zou kunnen. Ja. het ja. wel ja. mooi dat, dat schrijf je ook dat... In de Koran staat dat je een vrouw eerst moet laten klaarkomen. Nee, niet in de Koran, dat zegt een van de Oh, dat de, zegt Mohammed, van de, van de profeten. Zegt ja, de profeet Die zegt dat ja. je zegt dat, uh, dat je dus de vrouw eerst moet laten klaarkomen voordat je zelf klaarkomt. Ah, ik feest. heb er ook goede ervaringen mee. Echt waar? Ja, nee, serieus, nee, nee, precies. Dat, dat, dat, dat is toch wel dat dat het dat, dat, dat helpt wel in de in, in je populariteitsscores. Ja, tuurlijk. Nee, serieus, je kan ook zo'n sukkel zijn, je zo'n achterhoeker die dan zit nou, met mij wij het wel af afkussen, Ja. ja zo ja, weet ja, ik nou hoe dat heet in hele Vol taal. Volblaffen, volblaffen, weet je ja, wel. Ja. Heel op is, is dat zo? Oh, ja, dat okay. echt serieus. Hey, maar, uh... Nee, serieus. Ik vind het belangrijk om, om, om, om een vrouw te behagen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als je dat als eerst doet, nou ja, dan, dan, dan hoef je alleen op bed te liggen. Maar wie is jou je dat vertel? Haat-imam? Uh... Nee, nee, ik heb dat uh, zelf gelezen een tijdje geleden. Toen ik me nogal uh, behoorlijk uh, fascineerde. En ik, ik, ging me, ik ging heel veel boeken lezen daarover. Toen ik, uh, over vrouwen die klaarkomen? Was. Nee, nee, nee. Oh. Over, ja, dat ook. Nee, ik, over gewoon godsdienstige zaken. Oké. Okay. Ja. Ja. En, ja. en wat, wat concludeerde je daaruit? Nou, dat hij dus groot gelijk heeft. Dat je ze dus als eerste ja. vrouw moet laten klaarkomen. Daarna word je nou, bijna opgegeten. Maar toen je alles gelezen had, dacht je bij jezelf... Nu weet ik het. Dit is de waarheid. Ik, uh, nee, ik ben part-time... Moslim. Nee, ben, daar ben ik nog steeds op zoek naar. Weet je wel. Ik, ik weet niet wat de waarheid is. En nee, maar wat je is de waarheid? Wil je, wat, wil, je? wil je dat? Wil je, wil je iets geloven? Uh, ten eerste, ik geloof in mezelf. En ik geloof in literatuur. En ik geloof in fictie. Ik zoek mijn waarheid in fictie. Laten we het daarop houden. Wow. Dat is wel een hele goede one-liner. Ik vind hem heel joveel. ik vind, hem, ik vind <laughs> het zelf. God, ik geloof wel in Star Wars, wat dat betreft. Ja. <laughs> nee, nee, maar dat, dat kan ook zo zijn. Nee, maar jammer, vraag het ook een klein beetje. Omdat je op een gegeven moment... Ik ben niks... Mm -hmm. Ik, ik, ik bedoel, mijn ouders waren katholiek En die zijn er al uitgestapt en, ja, ja. Dus ik kan me helemaal niet voorstellen Dat ik in een, in een dat zo erg is dat Dat ik niet een voorstelling kan maken van geloven In een opperwezen ja. Dat ik ja. dan denk van ja, Jezus, niet is een opperwezen dat, dat gaat namens mij ja. allerlei dingen beslissen En dat wil ik helemaal niet, dat wil ik zelf nee. beslissen Dus nee. het heeft mij altijd verbaasd regardless van welke religie dat intelligente mensen... Die, die, die, die zichzelf kennelijk graag willen ontwikkelen... Mm -hmm. zich zo kunnen overleveren aan een dergelijke abstractie. En ja. wat is de vraag? Nou ja, de, de vraag... Is, ik, ik, nee, nee, ik ben, oh. Los van het feit dat ik de tijd probeer vol te praten tot één uur... Goed zo. Is, de, is de vraag... vraag wij even wat anders van, doen. Hoe, waarom zoek je dan toch zo nadrukkelijk naar een soort van geloof... wat bij je past? Ja, ik denk dat het gewoon in de, gewoon de mensheid of zit of zo. De, hè, de mensen willen dingen beantwoord krijgen of zo. Van, uh, nou ja, de zin des levens en dat soort dingen. En dan gaat ze dan hogerop uh, zoeken... Ja, gebruik het ja, ja. ook niet als excuus, vaak. Voor, voor, om te zeggen van ja, uh, zoals Allah het zegt, dus, uh, het staat in de Koran, dus dan mag ja, het. Het is natuurlijk makkelijker uh, om met de groep mee te gaan, want dan hoef je zelf niet te denken. Hè. Ja. ja. Maar in en, een boek gebruik je je ouders ook wel vaak als excuus voor van alles en nog wat, toch? Nou, zoals? Ja, nee, dat ja. geloof ik niet, maar wel nee. dat, het, het, het speelt nou. wel constant door alles heen. Ja, nou ja. Nou, toch ook, ja. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat je dingen niet mag. En dat staat in de Koran, toch? Dat vinden zij dan. Ja, nou ja dat wordt dan gezegd. Ja. Nou, we gaan uh, over acht seconden. <laughs> gaan, we gaan zo even tijdens het nieuws even Goed rustig trof. over nadenken voordat hier geweld losbarst. Ja. Uh, tot we zo, he, Jelle. Het is nu één uur. Dag.